En daarom hebben we ook allemaal zo hard meegeholpen om Paulus, hè? en niet om Joris. Hé, yeah, zo is het. Want goed mis God, is de Joris eigenlijk vreselijk ondankbaar. Nou nog durft hij beweren dat het huis niet groot genoeg is. Maar ja, en wie heeft er geen poot uitgestoken, hm? Joris, toch zeker? Tja, die zat maar op zijn luie en je weet wel. Maar meehelpen, hoor maar. Ja, waarover staan jullie nou zo te mopperen? Over, uh, uh, over Joris... We, we vinden eigenlijk... Uh, juist, we vinden eigenlijk... Uh, vrienden? Eigenlijk vind ik dat ook. Maar wie weet gaat Joris zijn leven nou wel beteren. Misschien jokt hij nou wel nooit meer. Elk, oh, ik ben toch zo in mijn schrik. Ik zal nooit meer jokken. Elk, oh, elk! Oh. Het klinkt goed. Maar of je het ook meent? Misschien meent hij het echt wel...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 Die ik van professor Punt heb gekregen. heel mooie stoelen, ja. En dan die serviskast. Ja, die heeft Joris van mij. En dit is het kleine tafeltje van Wipper. En uh, niet te vergeten, het karpet van Salomo. Ja, dat was een prachtig geschenk, Salomo. Hoe kwam jij eigenlijk aan dat karpet, Salomo? Oh, dat heb ik eens geruild: met een rondtrekkende kabouter tegen een paar eieren.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 Dat spreekt vanzelf. Bij een nieuw huis hoort een geschenk, nietwaar? Kijk eens, Joris, een hele mand vol lekkere drankjes. Die mag je in de kelder zetten, en als je dan later alleen bent, kan je er fijn wat van proeven. Ja, Dat, dat proeven is ook maar vergeten, Joris. Je kunt ze beter achter slot en grendel zetten. Hé, hey, wat doen jullie weer wantrouwend? Oh, want het zijn volstrekt ongevaarlijke drankjes. Oh, wel bedankt hoor. Ik zal ze goed opmerken. Dag, vrienden. Ook ik mag zeker wel even binnen rond. Daar heb jij de vos ook al. Nee, dat mag toch wel. Ik kwam Joris een cadeautje brengen, net als de anderen. Kijk maar. Een zakje met roestige spijkers. Wat een heel al zeer belachelijk cadeau. Tja, wie geeft er nou een zakje met roestige spijkers? Eerlijk?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 Nee, weet het maar doen, ik speel graag voor gastvrouw. Oh, niks daarvan. Ik ben de gastheer en ik schenk je Oh, kijk dan toch eens even, je eens, eens begint glas op te eten. Eentje maar, het is zo lekker. Laat mij nog maar inschenken, want anders eet je alle glazen nog op en dan, wat moeten we dan uit drinken? Hey, ik zal het om delen, hè. Schenk jij maar in, Paulus. Hé, hey, wat hoor ik daar dan? In de verte? Het is van een Koning Waddelluis, met een heel...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 We hopen dat Joris een aangename nacht zal doorbrengen in zijn nieuwe huis. Oh, ja, de eerste nacht in mijn eigen huis. En we hopen ook dat hier nog veel rustige gedachten op mogen volgen. En wel bedankt allemaal, ook. Oh, en allemaal bedankt voor alles. Voor de cadeaus, en voor het huis, en voor jullie vriendschap, ook, oh, ook. Oh. Nou, tot ziens dan maar, Joris. We komen je nog wel eens opzoeken.